Galvano Koepel, Zuidwestsector Ganimedes. Sector, Ganymedes. jij al die nummers? Ik herhaal... Zo staat het boek in de administratie. Het is veel leuker om het een naam te geven Nee, dat het die zou kunnen noemen zoals de van Gewoon Manja. Fabrikaat Galvano Meenschap Galvano Koepel, Zuidwestsector west Bergleeuw. Vind je bergleeuw goed, pap? Bedoeld schip is tien minuten geleden van Maanhaven Scott opgestegen. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze diefstal in verband staat met de overval eerder vandaag op Prasino Koepel...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 Nee, het is, het is allemaal lastig. Altijd weer lastig. Ja, zeurende beer. Er liepen toch honderden mensen in het landingsgebied rond. De reizigers die formaliteiten betreffend hun eigen schepen regelden. En ambtenaren die hem behulpzaam waren. En was hinderlijk intensief aan het werk. Ja, ze dachten heel ontzettend gewoon aan hun kinderen thuis. Ja, lastig, lastig. Als ja, Imperdino iets gezien heeft. Lastig. We kunnen hem niet vinden. Of ruimteadeluit, vind jij Bob? Op de haven is hij niet meer. En in het korte tijdsbestek kan hij nog vijf ondergrondse treinen gepakt hebben. Vijf.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 Ik bedoel, hij vertelde ons dat hij zaken op de maan te regelen had. Ja, ja, lastig. Heel lastig. Ach. Ik ben kerstgevangen. Hou daar rekening mee. Gaat u hier zitten? Spijt me dat u geboeid moet blijven, met de bewaking stond erop. Aardig laboratorium niet.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 Toestel 5. Toestel 5. Energiebeeld van het onbewuste. Een te grove zeven uiteraard. Maar het geeft toch enige indicatie. Nou, weinig beweging. Afgevlakte sinusoïde. Lijkt op een fysieke blokkering. In ieder geval partieel. Precies als we dachten dus. Hm. En wat dacht u dan nou? Heeft u vermoeden dat een resultaat geleid? Ach, mevrouw formule Resultaat, resultaat. Als je de vraag naar resultaat voorop stelt, blijf je leven. nergens met de kwaliteit van je onderzoek. Derde offensieve divisie. Leven het zwarte plateau. Als u even mijn kant op komt, excellentie. Ik hoop dat we u inderdaad iets kunnen.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 Zijn ze daar heel goed toe in staan? Lisa? Manja, Brinkhaan? Dat zijn de aardige namen. Nee. Steekwespen, Razende wolf. Grommende beer. Bergleeuw. Keizerschier. Ik heb er een hele ontzettende vloot van verschrikkelijk ontzettend goede namen. Leuker dan die heel verschrikkelijk vervelende nummers. Ik ben bang dat u me eerst het eerder anders moet uitleggen, professor Voortman. We zijn met een zeer verfijn beeldonderzoek van de hersens bezig. Ja, dat begrijp ik. U bent altijd uitmuntend in het aanwijzen van het zo zelfsprekende. Hoe laag uw opinie over politici ook is, meneer Voortman. De presidenten van Ganimeders is niet de wil. Ik ben niet gek. Ik ben soldaat nummer 19 van de 14e commandoeenheid van de 3e offensieve divisie. Leef het zwarte plateau. Laat hem daarmee ophouden, Milton. We zijn de 154ste... U uitleg, Eh...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 Ja, nou, beeld 2 is ook niet zo schokkend. Het vertraagt de beeld. Het gaat nog uren door nadat we met de test gestopt zijn. Nee, 3 is dan bepaald leuker. Daar geeft de computer die beelden waaraan met een bepaalde uh, kracht gedacht is een meetresultaat. De belangrijkste gedachte? Uh, ja. Waar je het hart aan denkt. Juist. Waar meer dan normale energie werd aangewend. En nu beeld 4. Daarop zien we de gedachten die steeds terugkomen. De herhalingen. Ach, Milton, uh, stel de laatste vraag nog eens. Ja. Oorlog. Oh. Ik ben soldaat nummer 19 van de 14e commando-eenheid... van Kijk eens, de Lexie. De Dat is geen vier. Divisie. Dat gezicht. Het ik zie het nu al voor de achtste keer. Ik ken die man. Vaag. Ik moet hem eens ontmoet hebben. Na de vierde keer heb ik het beeld doorgestuurd naar de politie. Het is geen bekende misdadiger, anders had ik al antwoord gekregen. Duidelijk een Martian. Die gouden oorplaten. Die kostbare ketting. Bijna een kraag. Vol edelstenen. Het lijkt een minister... Een burgemeester van een van de twintig grote koppelsteden. Nee, u bent ervoor vooroordeeld wat Mas betreft. Maar de politie zal op dat spoor trekken. Dat is vreemd. Wat vind jij van samurai gericht, man. Ik begrijp bij god niet waar je het over hebt. En lastig. Over die namen. Elke naam? Dat is heel vreemd. Maar ik heb hele verschillende concerten de tijd al over verteld. En heel lastig. Wat is lastig, inspecteur? Die passagier van u. Oh, Inbarnie. Ik, ik kreeg net het signaal omtrent de laatste gecontroleerde trein binnen. Ja? Tja, het... Het, het is lastig. Wat het, het is negatief. Negatief? In drie was niet in die trein? En Net zo min als in een van die vier andere treinen. Net zo min als op de ruimtehaven. Van op de wc dan? Onzin. Iemand blijft geen half uur op het toilet. Oh, stel. het ja. het moeilijk gaat. Ja, of als hij plotseling niet lekker is. Nee, nee, is... Alle bezette wc's zijn gecontroleerd. Meteen al. Ja, het, het is lastig. Maar dat betekent. Het zou niet meer lastig mogen zijn. nu er maar één conclusie overblijft. Nee, nee. Ik, ik bedoel. De man hield er rare opinies op naar, nou, Maar. Ik, ik kan het niet geloven. We hebben een conferentie ontmoet. En behalve de persoonsbeschrijving heeft de Interplanetaire Politie... ook nog een lijst van titels doorgezet. Heeft hij een academische graad? Uh, nee, luister maar eens. Dat klinkt bijna middeleeuws. Imper de Werde, groot imperator, erfgenaam van de aanspraak op Mars... specifiek heerser heerserde trouwe gebieden. Ik ben zorg... Maar, u noemde mij nog... bijvoorbeeld voetman, maar ik had gelijk. De overval op jullie... en ook een koppel van onze groene... grasbedekte Ganymedes werden op Mars georganiseerd... Hmm.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 Maar Maldoror, die, ja, die was zo heel verschrikkelijk stom stond aan mijn vader, die geloofde. En, en toen bracht hij hem naar een gekhuis. Maar daar hebben Marja en ik, mijn vader, weer heel verschrikkelijk Dat gauw ja, uitgehaald. Ja, ja, ja, David, het was erg goed van jullie. Maar dat weet de inspecteur allemaal. Joepio was nou aan het praten. De hele tijd werd één doel nagejaagd. De versterker. De bende ontvoerde Maldoror. Dat was makkelijk. Die was toch op mars. Ze hoopten dat hij iets wist. Maar nee, natuurlijk.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 En iedereen, dacht... Ja, ik heb nooit verteld dat we dingen hebben uitgeladen. Het kwam nooit ter sprake. Dus, imper. Je ja, gaat die heel verschrikkelijk zetten door Roddief. Je hebt lekker nog niks. <lacht> imper 3 aan basis. Antwoord onmiddellijk. Ik herhaal, Imper 3 aan basis. Idioten, antwoord onmiddellijk. Antwoord als ik oproep.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 Wat, Dat we een nieuw schip van mevrouw Müller kunnen krijgen. Oh. Ik bedoel, de president mag mij niet. En dat liet ze me goed werken ook. Zag, een voetman? Ja, ik sluit. Ligt die man te eilig? Moet er geen dokter bij komen?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 Ik, euh, ik hoop dat u in deze cabine past. Mevrouw, het is de, de breedste. Ja, eerlijk gezegd. Hoor. Ja, u bent er misschien toch nog te gezet. Ik ben er ook bang voor. Zuster? Uh, ja? Hoe weet u mijn naam? Moet wij van Ganymedes komen? Ik heb je immers op de diepte televisie gezien, op het journaal. Toen je de presidenten van Ganymedes geen hand wilde geven. Nee. Nou, tot over vier dagen, David. Zuster, die mullen. Oh, die presidenten. Dat is het hoor. Tot over vier dagen.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 Dat opent perspectieven. Commandant, wat is uw rang? Uh, Luitenant, Hoogheid. Beschouw u zelf, kapitein, van nu af aan. Hoogheid, dank u. Verbind mij met de basis, kapitein. De subradio staat daar. En als u even met hem meeloopt. Missie 98, groep basis. Missie 98, groep basis. Ja, commandant. Hier, in per drie. Hoogheid.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 De theoretische achtergronden, het voor de rechtbank bestemde verslag, wordt echter opgesteld door twee andere deskundigen. Ik heb mevrouw dokter die. en mevrouw dokter Milhel daarvoor intussen afdachten gegeven. U rangeert ons uit omdat wij voor een collega ontkomen. Laten we zeggen dat u zich bij beide doodstaart op het wetenschappelijk De Reden waarom u weigert het gevaar tot u te laten doordringen waaraan onze wereld heeft blootgestaan.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 zelfs als je het ruimteschip om de beurt bestuurt blijft het toch saai. Vind je niet, Jojo? Moet je, je voorstellen, in de 21e eeuw maken de mensen er hun beroep van. Hebben ze een grote ruimtehaven op Venus, Pop? Ze hebben helemaal geen haven. Hoe kan dat? We komen straks aan in een grote kunstmaan die om Venus draait. Op Venus zelf kun je geen haven bouwen. Het is daar veel te heet. Heel verschrikkelijk ontzettend heet. Er is geen ster.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 Het ruimteschip van Kurisawa, Yukio, natuurkundige, is zojuist op de Venusiaanse havensatelliet kunstmaan 73 aangekomen. Rapport ontvangen, koronel. Neem contact op met onze agent op poststation 14. Order ontvangen en begrepen. Houd ons op de hoogte. Ah, het is van daar, mevrouw Froonlieb en mevrouw Mielhild.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 Dit was het achtste deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelste was V.C. Rona. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek, David door Olaf Wijnands, Aileen door Corrie van der Linde. De psychiater was Frans Zomers, de presidenten Joke Reitsma-Hagelen, Voetman Hans Vierman. In 3 werd gespeeld door Frans Vassen. Twee overvallers door Hans Hoekman en Kees van Ooyen. Een verpleegster door Gerry Mantel. De telefoonstem was Herb Horizont. en een Maanpolitieman werd gespeeld door Joop van der Donk. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernhard van Beurden. Technische Realisatie Jan Bosboom, Beer Gertenbach, Willem Schrijgrond en Max Westra. Regie Ad Leupler.